Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De politie heeft een 34-jarige man uit Spijkenisse aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Farida Zargar. 21-jarige Farida wordt al ruim een jaar vermist. In het huis van de verdachte, die eerder al heeft vastgezeten, is het paspoort van Farida gevonden. Uit het persbericht van de politie en het OM valt op te maken dat Farida waarschijnlijk niet meer leeft.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 Over de invoering van de Midden-Europese tijd moet de Britse regering nog praten met Schotland, Wales en Noord-Ierland. Minister Leers hoopt morgen het CDA-congres ervan te overtuigen dat hij een goede beslissing heeft genomen over de Angolese asielzoeker Mauro. Hij vindt dat hij geen verblijfsvergunning kan krijgen. Zijn eigen partij, het CDA, is daar verdeeld over. Morgen zal ook het CDA-congres daarover gaan. Leers is ervan overtuigd dat hij met kracht van argumenten over de emoties heen kan komen. Dan het weer in het westen en noordwesten bewolkt en soms motregen. In de rest van het land kans op zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen blijft het droog bij zo'n 16 graden. Dit was het NOI. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de 28 Utrecht Amersfoort voor de afrit Den Dolder 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Miss Wayne Cats who damn bent me like Everybody who's staring wouldn't believe that this girl was mine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 Four T 6.9. ZFN, Zfn. You're unbelievable You're unbelievable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 You're unbelievable I don't want love But it's impossible Oh, mm -hmm. oh,